4 Uur. Dit is Joron Jefkemaan met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam kan mogelijk gaan profiteren van de uitslag van het Brexit-referendum. In de Volkskrant zegt een woordvoerder van wethouder Ollongren van Economische Zaken dat een aantal bedrijven na de Brexit de Noordzee wil oversteken. Volgens de woordvoerder gaat het vooral om Aziatische bedrijven met een kantoor in Londen die niet houden van politieke onduidelijkheid. Ze zouden nu een groot deel van hun activiteiten willen overhevelen naar Amsterdam om van daaruit het vasteland van Europa te bedienen. Boris Johnson denkt dat het migratievraagstuk niet de belangrijkste reden was voor de meeste Britten om voor een brexit te stemmen. Volgens hem was dat soevereiniteit, schrijft hij in een column in de Telegraph. Johnson is de belangrijkste kandidaat om premier David Cameron op te volgen. Na de winst voor het Brexit-kamp is dit pas de tweede keer dat Johnson van zich laat horen. Veel mensen vroegen zich dan ook af waar hij was. In de column schrijft Johnson dat de negatieve gevolgen van de Brexit zwaar worden overdreven en dat de voordelen worden genegeerd. Bij een demonstratie van Amerikaanse neonazies in Californië zijn zeven mensen neergestoken. De neonazies raakten bij het kapitool van Sacramento slaags met tegendemonstranten. Wie begon is niet duidelijk. Van de zeven gewonnen verkeren enkele in kritieke toestand. De groep tegen demonstranten was veel groter dan de groep neonazies. De neonazies horen bij een relatief nieuwe beweging... die naar eigen zeggen wil opkomen tegen federale tirannie... en antichristelijk verval. België is door naar de kwartfinales van het EK-voetbal. In Toulouse wonnen de Rode Duivels met 4-0 van Hongarije. In de kwartfinale speelt België tegen Wales... Eerder op de dag won Duitsland van Slowakije en Frankrijk van Ierland. Het weer overwegend droog, en minimaal rond 13 graden. Overdag eerst veel bewolking met wat regen. Smiddags klaart het vanuit het westen op en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort! Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 This time I ain't gonna run away